4 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma heeft hard uitgehaald naar de PVV. In het Kamerdebat over de val van het kabinet... zei Buma dat PVV-leider Wilders op het laatste moment is afgehaakt. Op dag 47 koos hij onverhoeds voor de afslag naar links. Beloftes van koopkracht betaald met geld dat er niet is. De grote bestrijder van Job Cohen eindigt zo nog eens als erelid van de PvdA. Van Haarsma Buma hekelde verder partijen die zich volgend jaar niet aan een begrotingstekort van 3% willen houden. Wilders herhaalde dat hij vanaf het begin van de onderhandelingen heeft gezegd dat de 3%-norm voor hem niet heilig was. Hij vindt het dan ook niet terecht dat VVD en CDA hem de schuld geven van het mislukken van de onderhandelingen. Er is pas sprake van een akkoord als er een totaalpakket is dat voor ons acceptabel is. De heren Rutte en Verhagen wisten dat, want ik heb ze dat verteld en ze waren het er ook mee eens. Dus het is volstrekte onzin om te suggereren dat er al overal overeenstemming over was. Oud-staatssecretaris Nel Ginjaar Maas van de VVD is overleden. In de kabinetten Lubbers 1 en 2 was ze staatssecretaris van Onderwijs. Ze zat 20 jaar in de Tweede Kamer.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 De hulp is vooral bedoeld voor mensen in de steden Homs, Hama en Damascus. De voedselpakketten van de VN bestaan uit onder meer rijst, pasta, peulvruchten en ingeblikt vlees. In totaal lijden 1,4 miljoen Syriërs honger, zegt de VN. Een deel van hen leeft al in armoede voordat de opstand tegen president Assad begon.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 En dan moet je denken aan computers, aan mobiele telefoons, aan een geldbedrag, maar ook aan, aan hoeveelheden drugs, onder andere cocaïne en hasjes. Aan de actie in Weert deden zo'n 90 politiemensen mee. En dan het weer nog, eerst nog buien, later opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht ongeveer 5 graden. Morgen eerst droog en zonnig, in de middag regen en veel wind. En het wordt een graad of 14. Awb verkeersinformatie Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag staat er staat ruim 60 kilometer file. De files die opvallen op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knooppunt Watergraasmeer en Muiden... 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor drie bergen 4 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. De A13 de nagerichting Rotterdam... tussen het knooppunt Minst klausplein en Afrit berkman Roderijs, 9 kilometer. Dat komt er een ongeluk.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 Het is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. In Den Haag is het debat over de kabinetscrisis in volle gang. En de collega's van het Radio 1-journaal... houden ons op de hoogte van wat daar allemaal gebeurt. En wij duiden en bekommentariëren dat debat zometeen... met ons eigen panel van parlementaire journalisten vanuit Den Haag. Maar eerst, dit zijn de dagen van de volkswijsheden en gezegden. Zo moeten partijen over hun schaduw springen in het belang van het land. Wie breekt, betaalt, is nog zo'n politieke volkswijsheid... die deze dagen aan de lopende band langskomt. En die eerste, die van die schaduw, die wordt ook nog eens consequent verkeerd gebruikt. Namelijk als een oproep aan politici om hun eigen belang in de kast te laten voor het landsbelang. Maar dat betekent die uitdrukking helemaal niet. Die betekent namelijk dat je van iemand vraagt een bovenmenselijke prestatie te leveren. En die tweede, die politieke partij die breekt met een kabinet en daarvoor betaalt met electoraal verlies, dat schijnt vaak helemaal niet waar te zijn. Sebastian van der Lubbe, journalist en politicoloog, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt dat ooit uitgezocht. Is dat zo? Ja, het is een volkswijsheid. en de wet zit er wel wat in, maar van de kabinetten vanaf 58 waar ik naar gekeken heb, zie je dat maar ongeveer de helft, in de gevallen vijf van de vier, brekers ook daadwerkelijk betalen. Het ligt er een beetje aan hoe je breken definieert, maar dat is academische discussie denk ik. Ja. Wat is nou een mooi voorbeeld van wie breekt, maar helemaal niet betaalt? Het geschieden is dat Lucas, een KVP-Kamerlid, een abonnement indient over de belastingverhoging, zeker verlaging. Hij blaast dan eigenlijk op dat moment de coalitie op. En de KVP die komt daar zonder winst of verlies uit de verkiezingen. Mm -hmm. En ook in 1977 zie je dat de KVP-ARP worden aangewezen als een breuk. Dan krijg je wel de rare situatie dat ze samen met het CU opgaan in het CDA. Maar die nieuwe coalitie wint dan vervolgens wel één zetel. En over het PvdA-kabinet, wat in 1981 uit het kabinet met van acht stapt... zie je dat ze gewoon drie zetels winst boeken daarna. Meer recentig in 2002 was ook wat discussie over of de VVD voor het CDA... degene was die aangewezen moest worden als de breker. Verhagen had inderdaad al op het torentje gezegd tegen Balken... en dat hij niet meer ophield, maar hij hield zijn mond tegen de verzamelde pers bij het torentje. Sam kwam er buiten en zei wel dat het stekker eruit was. En dat maakt in dit geval in 2002 ook eigenlijk helemaal niet zoveel uit... wie dan de daadwerkelijke breker was... Allebei de partijen wonen in de verkiezingen erop opeens zetel. Ja, precies. Maar dan, dan gaat het er dus... Het gaat ook om een definitie van breken, zei u net. Ja, het gaat en dan om ook nog eens een keer waarschijnlijk om... wie uh, uh, het best naar buiten kan brengen... dat de ander gebroken heeft en de schuld heeft. Kijk, aan de complexiteit neemt wel ernstig toe. Waar is het? Degene, degene, degene, die, degene die ik zie als de breker is degene in de regeringscoalitie... die ook daadwerkelijk in de regering heeft gezeten... besluit om de bol op te blazen... en het kabinet zo aan een voortijdig einde brengt. Ja, met de beste wil van de wereld. En ik weet dat heel veel journalisten vinden dat we er uh, niet zo moeilijk over moeten doen. Maar uh, bij mij weten zit de PVV niet in het kabinet op dit moment. maakt geen onderdeel uit van de regering. Anderzijds ze hebben we wel de regeringsverklaring ondertekend en onderschreven. Gezegd dat ze erachter gaan staan. Maar ze zijn een gedooggever. Dus de vraag is of in deze de breker PVV ook daadwerkelijk de degene is die moet gaan betalen. De academici zijn het er niet over eens. Mijn grote leermeester ook van zijn verlochten in trouw. Ik vind dat de stemming wel op geld doet. Ja, ik vind van niet. Het ligt er maar net in hoe je erover definieert. Ja, nou ja, even losse daar dan van. Uh, maar ja. is het ook niet zo dat juist een partij als de PVV van dit soort, laten we het even toch maar breken noemen in de volksmond, uh, juist profiteert en ze hey, zeker niet gestraft wordt, los van die wetmatigheid die jij gevonden hebt? Ja, dat is een interessant onderzoek. Wat ik in een tijdje geleden wel eens heb geopperd... en waar ik nu uh, door u ook weer uh, aangemoedigd nog eens een keer extra naar ga kijken... zet <laughs> je wel misschien kan uh, stellen dat de PVV een scandal-prone partij is. Een partij die uh, ja, eigenlijk wel baat heeft bij en in ieder geval in, de, in het centrum van de aandacht te staan. En als die stelling klopt, en ik uh, weet het niet... want we moeten het echt gaan onderzoeken, maar als die stelling klopt... dan zou de PVV hier wel eens uh, ja, hele goede, hoge ogen kunnen gooien. Dat zou inderdaad het waar kunnen zijn. Anderzijds, de Partij van... De partij zit nu ook onder druk. Er uh, uh, zijn nu twee partijen, het VVD en het CDA, niet kwalijk nemen dat ze zijn opgestapt. De verantwoordelijkheid is nu ook zwaarder dan anders. Het gaat om een forse crisis en alle partijen zijn het over eens dat er ook daadwerkelijk iets moet gebeuren. Dus ja, het kan zomaar zijn dat de PVV uh, de dans ontspringt. Maar dat, is, dat, is, dat wordt wat bepaald bij de enige opiniepeiling die het doet... Dat is als ze allemaal naar de stembus gaan. Als nou uit uw onderzoek zou blijken, uh, ik hoop dat dat onderzoek snel komt, dan is re reuze interessant, dat de PVV inderdaad een partij is. Uh, uh, een partij die het eigenlijk moet hebben van negatieve rellen. Dan komen ze wel in een ja. heel vreemd daglicht te staan. Want dan zeggen andere partijen natuurlijk al meteen. Daar gaan we ons voortaan verre van houden. Want zij spinnen altijd garen bij onze ellende. Ja, dan wordt het een heel lastig verhaal. Er zijn wel theorieën bijvoorbeeld uit de internetjournalistiek, waar we nu mee bezig hadden. Dat gaat om aandacht. Nou ja, goed, dat kunnen we de PVV niet ontzeggen, volgens mij. En de aandacht hebben ze ook gegenereerd met als gevolg daarvan electorale uh, successen. Alleen de vraag is welke richting die pijl op gaat. Hè. Hebben ze heel veel aandacht gekregen omdat ze heel erg hoge ogen hebben gegooid met toch daadwerkelijk ruimte in het politieke bestel in Nederland? Dan zou je zeggen dat hun politieke successen de aandacht genereert die ze krijgen, of andersom. En dat is de vraag. Hebben ze heel veel veroorzaken ze heel veel rellen en heel veel reddetjes en heel veel herrie. En boeken ze daarbij enorme electorale dienst. Dat is te ja, voer voor academici, om moet het zo maar te zeggen. Heerlijk voor je. Oké. Okay. Ja, het is een prachtige tijd. Ja dat, is het, ja, ja, ja, dat is het zeker. Sebastian van, van der Lubbe, politicoloog-journalist, hartelijk dank. We hadden het over uh, de relativiteit van de uitdrukking, wie in de politiek breekt, betaalt. En we gaan weer naar Lucella voor het laatste nieuws uit Den Haag. Ja, en dan hebben we ook nog uh, Gerbreken met een bloedend hart, zoals Wilders het in het, van, in het debat zei vanmiddag. Dat debat dat gaat redelijk snel nu. Om twee uur vanmiddag is het begonnen. De wat kleinere partijen zijn nu aan de beurt. Die hebben altijd wat minder spreektijd. Er wordt ook wat minder onderbroken door andere partijen. Wilma Borgman volgt het ook. Wilma, naar wie luister jij nu? Nou, uh, Arie Slob van de ChristenUnie is aan zijn laatste woorden bezig. Uh, Slob zegt, het kabinet is uitgespeeld. Het de beurt is aan de Tweede Kamer. Ik denk dat we maar snel even moeten meeluisteren. Ik kan op dit moment nog niet veel meer zeggen dan wat ik nu gezegd heb... omdat wij nog even wachten op die doorberekeningen. Het zou heel goed kunnen dat als die doorberekeningen er morgen liggen... zo snel als mogelijk alsjeblieft, minister, want we hebben het echt nodig... en we wachten er al heel lang op dat wij ook kijkend naar het pakket van het kabinet zeggen van... hé, hey, het was niet allemaal slecht wat daarin zat natuurlijk onbegrijpelijk die 750 miljoen van de ontwikkelingssamenwerking. Dat de CDA dat ook geaccepteerd heeft. Dat ze vorig jaar nog hier een motie hebben ondersteund van ChristenUnie unie ja. ja, Wat GroenLinks. je van Arislop van de ChristenUnie hoort, is dat hij in dat debat met Diederik Samson, die nu aan de interruptiemicrofoon staat, probeert om uit te vinden waar uh, een meerderheid van de Tweede Kamer het over eens kan zijn. Uh, duidelijk is wel dat dat niet het katshuispakket kan zijn, althans niet het hele pakket. Want onderdelen daaruit die, uh, kunnen toch niet rekenen op de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Het gekke is wel dat tot nu Toe in dit debat het vooral de oppositiepartijen zijn die met voorstellen komen. Um, van de coalitiepartijen houden ze zich voor, voorlopig alsnog vast aan het katshuispakket, De 14,2 miljard bezuinigingen waarover ze bijna een akkoord hadden bereikt. Um, voor dat hele pakket is in de Kamer geen meerderheid. Zo kan het dus niet. Maar wat dan wel? Um, voor Arie Slob was het de beurt aan Jolanda Sap van GroenLinks. Die had een list bedacht, namelijk een begrotingsinformateur. En ze legde dat uit aan Kees van der Stuy van de SGP. De situatie is bijzonder genoeg. En de uitdagingen zijn groot genoeg. En we komen niet verder als we hier eindeloos onze eigen hervormingsplannen blijven oplepelen... zonder het achterste van onze tong te laten zien. Meneer van de Staaij. Voorzitter, waarom zo'n bijzondere figuur geïntroduceerd, begrotingsinformateur... als we gewoon een demissionaire minister van Financiën hebben, die ook werk kan doen? Ja, voorzitter, het allerbelangrijkste is die demissionaire minister van Financiën die is niet meer aan zet nu. En dat katshuispakket dat moet ook van tafel nu. Dat is gewoon niet meer actueel. De Kamer is nu aan het zet. En de Kamer moet nu ook het initiatief nemen. En alle partijen in de Kamer moeten daarbij een gelijk speelveld hebben... en ook op gelijke manier uitgedaagd worden... om verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst. Voorzitter, mevrouw Sap zegt de Kamer is aan zet... maar ik vind dat staatsrechtelijk wat merkwaardig... als ze gewoon een dimissionair kabinet hebben... wat als opdracht heeft alles te doen wat in dat landsbelang nodig is... inclusief de voorbereiding van een nieuwe begroting... en die polsstok zal niet groter zijn... Uh, dan wat een meerderheid in deze Kamer goed vindt. Voorzitter, dat laatste is een terechte constatering... en daar zal dus ook echt wat voor nodig zijn... meer dan wat ik tot nu toe hier in het debat gehoord heb... Want wat je toch hoort vooral is een spel van Zwarte Pieten en van elkaar netjes voordragen wat de eigen inzet in de campagne gaat worden. Daar komen we niet verder mee. De enige manier, de enige kans, en die zal ook heel erg moeilijk zijn, maar de enige kans om echt tot een doorbraak te komen is zo'n begrotingsinformateur echt de nieren laten proeven. De nieren laten proeven van alle partijen en daarbij dus een gelijke uitgangssituatie dan niet met het katshuispakket als op tafel... maar dan gewoon op tafel met uh, de inzet van de verschillende partijen... en gewoon kijken hoe ver we willen gaan. Ja, Jolande Sap die wil het voorstel waar Brussel op zit te wachten... vaststellen in een kamerdebat op donderdag. Nou, daar was ook Alexander Pechtold van D66 een voorstander van. De VVD was daar niet helemaal tegen, dus uh, dat is een mogelijkheid. En nu is het woord aan uh, Kees van der Staaij zelf. Die hoorden we net al even in een interruptiedebatje met Jolande Sap. Uh, van der Staaij heeft natuurlijk een bijzondere situatie... vanwege zijn positie in de nu gesloten gedoogconstructie, want hij betreurt dus ook... de val van het kabinet. Laten we even meeluisteren. Daarom kozen wij ook met overtuiging voor een constructieve opstelling... ten opzichte van het minderheidskabinet. Soms vanaf de achterbank, maar nooit vanuit de luime stoel. In de hoop dat er geloofwaardige maatregelen genomen zouden worden... die ons land in financieel-economisch opzicht beter zouden maken. Helaas is die urgentie blijkbaar niet bij iedereen gevoeld. Voorzitter, deze constructieve opstelling van de SGP in de afgelopen periode was overigens geen incident. Het is een houding die onze partij, we zijn vandaag trouwens 94 jaar geworden, al heel lang kenmerkt. Onafhankelijk en constructief vanuit die houding en gelet op de grote problemen... waarmee ons land worstelt... Dat was Kees van der de Staaij de SGP... van de SGP. Die legt nog even zijn uh, positie uit. Uh, de SGP uh, verkeerde natuurlijk in de, in de bijzondere positie... dat er meegepraat werd met die partij... door met de, de katshuisonderhandelende partijen. Uh, die positie is van der Staaij kwijt. Maar, zegt hij, de SGP heeft ook nooit gekozen... voor de harde oppositie. Want de SGP kiest altijd voor een uh, positie... die toch uh, genegen is om um, regeringsvoorstellen te ondersteunen. Ze willen ook... bij andere gelegenheden vast op de achterbank van uh, de auto van de premier. Dankjewel Wilma Borgman. Uh, straks in het Radio 1 Journaal meer over dit debat. Terug naar Villa VPRO. Dankjewel Lucella. En voor ons zitten in Den Haag twee leden van ons trouwe politieke panel. Het politieke vragenuurtje Thijs Niemandsverdriet van NRC Handelsblad. Welkom Thijs. Goedemiddag. En Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad. Ook welkom. Jullie zijn... Uit het debat gelopen waar Van der Staaij van de SGP nu aan het woord is. En waar dan alleen nog de Partij van de Dieren en het lid Brinkman aan de beurt zijn. Dus het grootste deel hebben jullie in elk geval mee kunnen maken. Thijs, jij had misschien wel iets meer vuurwerk verwacht rondom Wilders. Want eigenlijk is het allemaal vrij netjes en rustig en met weinig verantwoording verlopen. Ja, het is uh, zo niet uh, tam uh, eigenlijk daar in de zaal, in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Um, uh, ik had inderdaad ook meer een, een afrekening verwacht... Uh, in ieder geval tussen de, tussen de ex-gedoogpartner uh, uh, en, uh, en zijn vrienden van het kabinet. Uh, iedereen liet elkaar, wat heel opmerkelijk was... dat uh, men Wilders liet uitspreken. Uh, dus die werd alleen door Arie Slop uh, twee keer geïnterrumpeerd. Dat is iets wat in de afgelopen... Nou, ik mij kan herinneren in de afgelopen zes jaar... sinds Wilders solo gegaan is, uh, nog nooit gebeurd. En het leek erop alsof... Uh, alle partijen in de Tweede Kamer een signaal wilden afgeven van... Uh, Wilders, je doet er niet meer toe. Je bent nu door deze breuk gemarginaliseerd en we gunnen je niets meer. Ja, Gerard Beverdam, zie jij dat ook zo? Of is het ook, zit er ook iets in van. laten we de zaak niet no uh, uh, uh, uh, meer dan, dan nodig op de spits drijven? Ik heb die indruk wel. Uh, we hebben natuurlijk sinds zaterdag gezien dat er een uh, behoorlijk soort pieterspel op gang is gekomen. Nou, dat hebben we nu drie, vier dagen gehad. En je merkt toch wel in het Kamerdebat een soort uh, gevoel van urgentie: van ja, we kunnen wel heel lang nu nog gaan terugblikken op het mislukken van het katzijsakkoord. En de ene fractie leidde wat meer dan de andere en wrijft het er ook nog wel even in. Maar uh, ja, de, de vlucht naar voren op een positieve manier wordt ook wel genomen. En de Kamer heeft zichzelf eigenlijk wel een behoorlijk grote opdracht uh, voorgesteld voor de komende week. Want donderdagmorgen om tien uur begint er een debat over de begroting voor volgend jaar. En eigenlijk wil de Kamer uh, voor 30 april een... Uh, een, een, een, een, ja, een, een een raamwerk van een begroting voor 2013 naar Brussel sturen... of in ieder geval een voorstel hoe we het uh, begrotingstekort uh, gaan terugbrengen. En uh, ja, dat is nog wel een uh, flinke uitdaging. Maar Gerard, we hadden het net over de zaken niet te veel op de spits drijven. Hè? We hadden eerder in de uitzending Willem uh, Vermeend... en ik vroeg aan hem, is dat niet bovenop de emotie die je toch wel een beetje voelt... zo'n debat donderdag niet al te snel, dat het uit de hand zou kunnen gaan lopen... dat er ongelukken ontstaan. Ik weet het niet. Op zich zijn alle partijen er wel klaar voor. Ze hebben ook allemaal hun plannen nu laten doorrekenen. Of de, de laatste doorrekeningen vinden op dit moment plaats. Ja, uh, ik, het is wel een risico. We zullen zien waar het toe leidt. Uh, met name op de woningmarkt heb ik wel de indruk dat er wel heel veel partijen overtuigd zijn... om echt wel snel een signaal te gaan afgeven dat daar echt wat moet gebeuren. En ook richting de financiële markten natuurlijk. Want je zag gisteren al dat er wat onrust ontstond... en dat de rente op de Nederlandse staatspapieren al omhoog ging. Denk je, Thijs, nog even over dat vuurwerk wat een beetje uitbleef. Uh, de eerste die sprak was Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD. Die stond daar... Eigenlijk met een houding alsof hij nog steeds onaantastbaar is. Hè? Alsof er niet veel gebeurd was. En ook weer Arie Slob probeerde toch wel duidelijk te zeggen... ja, wacht eens even, jij eist nu allemaal haast van de Kamer. Jullie hebben daar zeven weken, als het niet langer is... namelijk de hele kabinetsperiode een beetje zitten verdoen. Hoe durf je? Maar geen krimp. En Pechtold probeerde het daarna ook nog even... maar de VVD laat zich niet ter verantwoording roepen... voor verspilde tijd... Nou, dat is misschien een beetje voor de bühne. Uh, het was inderdaad wel een interessant moment... waarop Arie Slob aan Stef Blok van de VVD vroeg... Uh uh, uh, via de voorzitter uh, is de, heers, uh, de heer Blok zich er eigenlijk wel van bewust dat we in een nieuwe politieke realiteit <lacht> leven. Uh, die in de, kreeg je ook een beetje. Aan de andere kant wie goed luisterde zag wel dat Blok Regens Pechtold uh, aangaf dat hij bereid was om concessies te doen. En uh, over het algemeen is dat ook wel uh, wat wij horen dat er in ieder geval achter de schermen ook wel, uh, laten we zeggen meer bewegingsruimte is bij de VVD dan Blok uh, die toch de man is binnen de partij naast premier Rutte die het echte partijpolitieke geluid moet verkondigen, uh, liet blijken vanmiddag in de, in de Kamer. Ja. Ik vond het ook wel opvallend dat Puma uh, toch een heel andere toon koos. Die, die, die heeft er echt wel voor gekozen om ook flink met Wilders van nog CDA? af te rekenen. Ja, ja uh, Hij zei ook van, ja, de schulden die uh, werk je weg door ze af te betalen. En ja, als je het zeven weken in het kathuisje zit, dan weet je niet, uh, dan weet je er zeker dat je niet eindigt met rinkelende Kassa, en hij zei ook van de afslag naar links. Uh, die is genomen door Wilde. En hij eindigt nog eens als eerder lid van de P van de A. Dus ik had de indruk, uh, ik zag iemand twitteren van. Uh, Jack de Vries, natuurlijk de vroegere. Uh, ja, uh, campagneman en spindokter van het CDA. Die is toch uh, nog druk bezig geweest. een speech de afgelopen dagen, grapte iemand op Twitter. Maar dat vond ik wel op opvallend. dat Buma uh, echt wel. Een, die, die had wel echt. een uh, campagnetaal in zijn speech. Denk je niet dat dat ook een beetje afgesproken is? Want uh, zaterdag op het bordes was ook. of uh, was het precies? Was Verhaag ook het hardst? Ja, nou goed, het CDA heeft natuurlijk ook uh, uh, ja, best veel uit te leggen. Ik bedoel, Van Hagen zat er natuurlijk ook, uh, ja, heeft, heeft zich met huid en haar aan die gedoog coalitie verbonden. Dat uh, hoef ik niet uit te leggen. Nee. Dus wat dat betreft kon ik me ook wel voorstellen dat hij zich behoorlijk gepakt voelde... Door, uh, door Wilders, die het op het laatste moment dan toch... Uh, datgene uit zijn handen liet vallen... waar Verhagen zich altijd heel sterk voor heeft gemaakt. Nee, Thijs, met huid en haar heeft het CDA zich aan die gedoogcoalitie uh, uh, gegeven. Maar dat heeft de VVD natuurlijk ook, wetend... dat oud-partijgenoot Geert Wilders, oud-VVD'er... wat betreft uh, uh, sociale zaken en dergelijke... Echt heel erg naar de SP-kant, naar de linkerkant is opgeschoven. Dus de VVD is ook met open ogen daarin gelopen, zou je kunnen zeggen. Ja, en het verhaal wat eigenlijk steeds nu verteld wordt is uh, door VVD en in mindere mate CDA is ja. In de politieke realiteit van de zomer van 2010 was dit het enige wat we konden doen. Uh, was, we wisten niet dat die crisis nog zoveel verder gierend uit de hand zou lopen. Uh, dit, was, uh, dit was onze enige optie. Maar het is waar uh, dat de VVD net zoveel verantwoordelijkheid uh, uh, hiervoor draagt als het CDA. Alleen uh, een groot voorbeeld bij de VVD is dat dit al die tijd gebeurd is zonder al te grote onderlinge uh, oneenigheid en twisten. De fractie, de partij is altijd als één man achter Rutte blijven staan, ondanks de wiebeligheid. Van van het experiment. En uh, ja bij het CDA was de afgelopen anderhalf jaar... Uh, het tegenovergestelde aan de hand. Ja, Thijs, um, uh, er is altijd gezegd in het verleden... in dit, het verleden van dit uh, kabinet dan... als het mis mocht gaan wat nu gebeurd is... dan zal Wilders ook uit het centrum van de macht verdwijnen... als gedogen of wat dan ook... om er nooit meer terug te keren. En ik meen dat jij dat ook vond. Zie je dat nu zich al aftekenen? Nou, nooit zeg, nooit nooit. Maar ik denk dat Wilders uh, uh, in ieder voor de volgende kabinetsperiode... dat het vrijwel zeker is dat hij, uh, dat hij absoluut niet in de macht gaat delen. Hmm. Tenzij die 76 zetels haalt uh, en de absolute meerderheid <laughs> haalt. Dat zie ik ook nog niet gebeuren. Uh, maar CDA VVD zullen de enige partijen... die überhaupt met hem samen wilden werken... die hebben natuurlijk absoluut geen zin meer in hierna... De andere Partijen wilden het al überhaupt niet. Uh, en daarom denk ik ook... Uh, jullie spraken hiervoor met die politicoloog. Die zei van... Uh, ja, Wilders, kan, Wilders kan hier uh, wel alsnog van profiteren. Dat kan. Hij kan hem met een mooie... Campagne tegen Brussel, de Brusselse bureaucraten, veel zetels gaan halen, maar dan nog, uh, zelfs als hij de grootste zou worden, dan staat hij met lege handen, want uh, niemand gaat met hem in een coalitie zitten. Ik vond, ik vond hem in zijn toon heel erg, ja, haast verantwoordelijk overkomen. Ik bedoel, ik dat bedoel, zeg je heel verbaasd? Ja, ik bedoel nee. dat eigenlijk op een quasi, quasi verantwoordelijk, zeg maar. Ja. Hè? Want oh. als je naar hem luisterde, dan was hij eigenlijk de redelijkheid zelf en zei hij: Ja, ik heb uiteindelijk, ja, kon ik het niet voor mijn rekening nemen, heb ik mijn rug recht gehouden, maar ik kreeg haast de indruk alsof hij in een andere kamer met je van het kanshuis had gezeten de afgelopen ja, zeven was, weken. Het was ook ongelooflijk wat hij zei. Hij ging dus dat hij, hij, hij. Wat hij zei was dat na zeven weken breken. Uh, dat dat juist getuigde van lef en moed. En ja. dat herhaalde hij wel een keer of vier. Nou ja, en, uh, dat, dat wilde ik jullie vragen. Dat herhaalde die een keer of vier. Dat zal niet voor niks zijn. Hebben jullie in uh, het debat tot nu toe... Ik zie nu dat het lid Brinkman daar staat. Die kunnen we nu dus even niet volgen, maar we zien hem. Uh, het debat tot nu toe de contouren van de campagne zich al zien ontvouwen. Ja, je ziet uh, dat uh, um, uh, er is eigenlijk een viertal partijen wat heeft aangegeven... Het, het zal heel erg gaan tussen wel of niet de 3%-norm uh, halen. Hè? Nog, even even tekort, los, ja. nog even los van wat er allemaal uh, gaat gebeuren in deze week nog met Brussel. Je ziet... Eigenlijk dat er een soort curieuze Kamermeerderheid is van partijen, eigenlijk die niet aan die 3% vindt, dat er niet aan die procent hoeft te worden voldaan. Dat is de PvdA, de A, de PVV. Uh, uh, Wilders uh, de, uh, en GroenLinks. En dan mis ik er nog de eentje. SP. En de SP. Dat is een Kamermeerderheid. Dat zijn partijen die samen nooit in een kabinet uh, zullen gaan zitten. De andere partijen vinden dat dat, dat, dat wel moet gebeuren. En uh, de toon van uh, uh, Wilders uh, is ook al gezet. Uh, dat is namelijk... Uh, uh, ja. M mijn, hij zei letterlijk, mijn loyaliteit gaat naar het land, naar Nederland, naar mijn eigen land en niet naar Brussel. Ja. Je zag ook dat Pechtold en uh, Buma, die vielen allebei eigenlijk ook Samsung aan op die financiële degelijkheid. Hè. Mm -hmm. Uh, Pechtold die was het hardst. Die zei eerlijk en sociaal. Dat hoor ik uh, telkens vanuit de Partij van de Arbeid. Maar uh, dat worden holle begrippen, zei Pechtold. Want als je dus uh, de staatsschuld volgend jaar weer extra laat uh, bestaan... dan schrijf je die rekening weer door naar toekomstige generaties. En uh, ja, ook Buma die, uh, die, die pakte daar Samsung ook op aan. Zijn ze, zijn ze een beetje bang voor het electorale succes van de PvdA onder Samsung? Nou, ik denk dat uh, ze iedereen wel, wel degelijk ziet dat de PvdA is opgekrabbeld... sinds Cohen vertrokken is en Samson er is. Uh, maar dat het nog steeds, de PvdA, in een ingewikkelde positie zit. Want als de campagne echt over Europa en over Brussel zal gaan... Mm. Als, als dat het hete punt zou worden, dan zit de PvdA moeilijk. Want de PvdA is een brede partij met eigenlijk twee vleugels... waar mensen onder zitten die heel erg pro-Europa zijn. Uh, uh, een beetje culturele elite-achtige types. En ook, uh, ze willen in ieder geval ook stemmers aanspreken die sceptisch staan tegenover Brussel. En zo'n gemengde boodschap, dat hebben we drie jaar geleden gezien... bij de Europese verkiezingen, eh, werkt niet goed. Nee, dat is natuurlijk moeilijk. En over die campagne even, die 3% wordt belangrijk. Vanzelfsprekend, dat, hoort, dat, dat is onlosmakelijk daarmee verbonden Europa. Maar denken jullie toch ook niet dat dat uh, uh, ter verantwoording roepen... het afrekenen, wat nu in dit debat, zo kort na de breuk nog niet gebeurd is... dat dat toch op den duur in de campagne die kop op gaat steken? Ja, ik, ik, ik, leef, ik vind het moeilijk in te schatten. Ik denk wel dat, uh, ja, ik ben het met Thijs eens... dat het zich zal toespitsen op die financiële degelijkheid. En uh, ja, dat was wat dat betreft ook nog wel een interessante... dat, uh, dat uh, uh, Samsung weer... Uh, blok aanviel op uh, de financiële degelijkheid van het kathuisakkoord, wat er dus nu niet komt. Maar die zei ook van: dat heeft ook uh, uh, een slechte, uh, slechte houdbaarheid op de lange termijn. Dat doet in 2013 even een hele grote klap, maar daarna wordt het ook weer minder. Ja. Dus wat dat betreft, ja, uh, iedereen vindt wel dat er bezuinigd moet worden. Maar ja, zoals ik iemand ook net zag reageren op het debat uh, op Twitter: van die zei van: uh, ja, iedereen, uh, de teneur van het debat is een beetje: ik wil bezuinigen. Uh, maar op mijn manier. En wie doet er mee op mijn manier. En dat is een mm. beetje de teneur van het debat vanmiddag. Ja en ik denk ook dat we wel kunnen concluderen. Dat uh, uh, zelfs als de Kamer erin slaagt. Om, uh, om het cliché maar weer te gebruiken. Over zijn schaduw heen te stappen. En deze week toch nog. Hè, op, dat op, hadden we nou verloren. <laughs> In half uur kunnen vermijden thuis. Op, een, uh, op een miraculeuze wijze. Ja. Toch nog een deal te sluiten. Voor uh, uh, uh, 30 april. Uh, en met, met een aantal hervormingsplannen komen. Dan kunnen we denk ik toch wel met enige zekerheid. Const, const, uh, concluderen dat die 3% van Brussel. Uh, dat gaat niet gehaald worden. Nee. Thijs, ik heb nog één praktisch dingetje. Uh, SAP uh, die begon gisteren en vandaag ook weer over het instellen van een begrotingsinformateur. En die moet sonderen bij <tie> de partijen hoe ver ze willen gaan, wat ze voor hun kap willen nemen, et cetera. Ik had niet de indruk dat ze daar erg veel steun voor kregen. Nee, ik denk dat dat inderdaad niet, uh, niet gaat gebeuren. Het is dus een sympathiek plan. Uh, verder hoorde ik er helemaal niemand over in het debat. En de reacties waren, die er waren, waren lauw. Uh, ik denk dat het al toch zal moeten komen van uh, ja, het wielen en dealen van uh, het overgebleven ROMkabinet. Het minderheidskabinet met de partijen die verantwoordelijkheid willen dragen. Ik denk dat daarbij, als ik het zo inschat, niet een hele grote rol weggelegd zal zijn voor de Partij van de Arbeid. Ook niet voor de SP. Ik denk dat het toch het meeste verwacht zou moeten worden van wat men de kunduz noemt. Namelijk uh, het minderheidskabinet plus uh, ChristenUnie, D66 en GroenLinks. Oké, okay, Gerard, de laatste 20 seconden. Ben je daarmee eens of voeg jij daar een partij aan toe of streep je erin weg? Nee, hey, ik ben het daarmee eens. Maar ik denk ook dat we uh, moeten gaan zien of dat gaat lukken deze week. Ik, wat, wat ik net zei, het is een behoorlijk grote opdracht. Ja. En uh, ja, voor zo'n informateur is er ook helemaal geen tijd. Ik bedoel, donderdag le leveren de partijen hun wensenlijstje okay. in bij de regering. En dan... Uh, ja, Zullen ze daarmee aan de slag moeten Goed. en ook al een brief op hoofdlijnen dan uh, naar Brussel sturen? Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad en Thijs Niemandsverdriet van NRC Handelsblad. Hartelijk bedankt. Straks het Radio 1 Journaal met nog veel meer Haags debat. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal.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 De Verenigde Naties gaan de voedselhulp aan Syrië opvoeren. De organisatie hoopt over een paar weken 500.000 mensen te bereiken. Deze week moeten al zo'n 250.000 Syriërs zijn voorzien van voedsel. De politie in Limburg heeft een groot onderzoek naar een jeugdbende in Weert gehouden. Er zijn acht mensen opgepakt. Onder hen zijn zeven jongeren tussen de 18 en 21. Die worden onder meer verdacht van de handel in harddrugs. En volgende week gaan naar, vakantie, naar verwachting bijna 2 miljoen Nederlanders op vakantie. Iets meer dan de helft blijft in eigen land. Want volgende week is het op de meeste scholen meivakantie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn wat minder lang dan gebruikelijk. Op dinsdag er staat in totaal 80 kilometer file. Plaatselijk kan het verkeer wel last hebben van onweersbuien... Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is het wat drukker... tussen Knoppet Lunetten en Driebergen. Er staat 6-kilometer file. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Oude Rijn en Woerden, 8 kilometer. Op de A50 Eindhoven-Arnhem is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Os en Ravenstein staat 5-kilometer file. Daar is de linkerrijstrook dicht.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiek. Goedemiddag, Den Haag debatteert en u weet waarover. We zijn er al de hele middag bij en doen dat ook de komende uren. Het wachten is op een datum voor de verkiezingen. We zijn ook op een school waar het debat is gevolgd. En we ontvangen de oprichter van een nieuwe politieke partij. Hoe kijkt die partij naar het Haagse gekrakeel? Wees gerust, we maken genoeg tijd voor het overige nieuws in binnen- en buitenland. Dit Radio 1 -journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Een debat over de breuk in het katshuis, de val van het kabinet, de verkiezingsdatum en de toekomst, de begroting van 2013, daar gaat het over in de Tweede Kamer. In Den Haag uh, volgt Joost Vullings dit debat. Uh, Joost, en we zitten nu midden in een schorsing. Ja, dat klopt. De, de Tweede Kamer, fractievoorzitters, zijn allemaal aan het woord geweest. Er is nu even geschorst, premier Rutte komt om tien voor vijf aan het woord, maar die mag eventjes nadenken... over wat er allemaal gezegd is, welke vragen er zijn gesteld... en dan komt hij vanaf tien voor vijf met zijn antwoorden. Want het debat vanmiddag om twee uur... begon ook met een verklaring van de demissionair premier. Gistermiddag heb ik de koningin het ontslag aangeboden... van alle ministers en staatssecretarissen. Dat was onvermijdelijk nadat zaterdag jongsleden... De gesprekken in het Katshuis over noodzakelijke maatregelen op financieel-economisch terrein waren mislukt. Ik beëindig namens mijn fractie de steun aan dit kabinet met een bloedend hart. Wij hebben het samen geprobeerd, maar het is niet gelukt. Ik had dit kabinet graag het volbrengen van zijn eerste ambtstermijn gegund. Maar 32 miljard bezuinigen die de burgers keihard in een portemonnee raken, die de economische groei vertraagt, die de werkloosheid doet oplopen, is een brug te ver. Ik neem afscheid van het kabinet en het woord is nu aan de kiezer. Zeven weken leek collega Wilders daarin mee te willen gaan. Drie partijen, gaven en namen. Maar op dag 47 koos hij onverhoeds voor de afslag naar links. Beloftes van koopkracht betaald met geld dat er niet is. De grote bestrijder van Job Hem eindigt zo nog eens als erelid van de PvdA. Helaas is het niet gelukt om met CDA en Pvv antwoorden te vinden op de grote uitdaging waar Nederland nu voor staat. Dat is heel teleurstellend, maar bovenal slecht voor Nederland. Wat de VVD betreft is daarom nu de kiezer aan zet. En wel zo snel mogelijk. Wat ons betreft zou dat ook nog voor de zomervakantie kunnen. Zeven weken. Maar eigenlijk anderhalf jaar. Wat is de inschattingsfout van de VVD en het CDA bij de start geweest... in plaats van een weekend lang alleen naar de gedogertrappen... en wijzen op een onbetrouwbaarheid die mij niet verbaasde? Wat betreft de keuze die anderhalf jaar geleden gemaakt is... Um... U weet even goed als ik dat het politieke speelveld zeer versnipperd was. PVV, SP en PvdA wilden de schuldencrisis uitkomen, meneer Samson. PVV. Meneer Samson, voorzitter. Kan de heer Buma aangeven wat de AOW'ers van het katshuispakket gaan merken? Ja, dat kan. Uh, dat zou op de, we waren er nog aan het over onderhandelen, omdat de heer Wilders al wegliep voordat we weggingen. U durft het percentage gewoon niet te noemen, hè? Jawel, maar omdat... De, we, de, de, de, de heer de, de, Haas, maar Buma durft niet toe te geven dat AOW'ers er door het katshuispakket 3 tot 4 procent op achteruit waren gegaan. Net als overigens andere mensen die op een laag inkomen verder moeten in dit land. PVV, SP en PvdA willen de schuldencrisis uitkomen door extra schulden te maken. En daar klopt iets niet. Want schulden werk je weg door ze af te betalen. En eerlijk tegen alle Nederlanders te zeggen... dat we helaas allemaal de rekening moeten betalen. Een poging tot omkijken door de oppositie met name, Joost. We hoorden Pertot Samson praten met Rutte, Wilders, Boomer en Blok. Uh, wat is nou gebeurd? Neem je verantwoordelijkheid. Maar dat terugkijken is niet echt gelukt. Nee, er werd heel weinig uh, teruggekeken. Nou, Je hoorde wel af en toe, uh, werd er werd natuurlijk wel een steek onder water gegeven. Soms ook wel een steek boven water. Maar na de dag van gisteren, uh, de dag waarop de fractievoorzitters... bij elkaar zaten op de kamer van uh, Kamervoorzitter Gerdy Verbeet... en het maar niet lukte om een verkiezingsdatum uh, vast te stellen... Dat vond, dan vinden ze toch met z'n allen wel een gênant beeld. En ja, Het land is in crisis en men zit dus niet te wachten op een debat volgen... krakeel en modder gooien. Dus men kiest ervoor naar de toekomst. Te en dan wil je natuurlijk snel zaken doen, maar wie neemt daarbij het voortouw? Nou, dat is een beetje het probleem. Eigenlijk neemt niemand het voortouw. Of je zou ook kunnen zeggen, iedereen neemt het voortouw. Iedereen zegt, we hebben on een ontzettend groot probleem. Iedereen doet een beroep op elkaars verantwoordelijkheidsgevoel. Maar vervolgens uh, komen ze dan met een voorstel. En dat voorstel is het eigen plan uh, dat alle fracties hebben uitgewerkt. En worden andere partijen uitgenodigd daarover Mee te denken. Maar goed, die plannen verschillen nogal inhoudelijk veel van elkaar. Ook de uitgangspunten: VVD, CDA willen naar 3% eh, begrotingstekort in 2013, D66 ook. Maar Diederik Samson van de Partij van de Arbeid zegt dan: Nou, ik wil 3,6%. Geert Wilders zegt 4%. Kortom. Iedereen wil wel zaken doen, maar wel vanuit zijn eigen uitgangspositie. En er wordt vooralsnog niet bewogen. Had ik ook niet verwacht. Maar als je het zo aanhoort, dan wordt het heel erg moeilijk. Maar wie weet, premier Rutte komt zo aan het woord. Wie weet neemt hij de leiding. Ja, Jolande Sap, die had het over een begrotingsinformateur. Die wil zij aanstellen. Ma Maakt dat voorstel kans? Dat iemand, ja, ik weet niet wie ze op het oog heeft... maar enigszins van buitenaf alle partijen snel bij elkaar zet... en toch nog iets gezamenlijks naar Brussel stuurt? Nou ja, ik, ik, ik heb het plan uh, net uh, tot... Mijn laten komen. Ik heb er andere fracties nog niet op uh, horen reageren, dus daar, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Nou, en uh, die verkiezingsdatum is nu al duidelijk wanneer dat wordt in september? Nou ja, ik, ik ga uit van, van, van 12 september. Vreemd genoeg is er nog steeds een kamermeerderheid van voor de zomer. Van VVD, SP en Partij van de Arbeid. Maar eerder vandaag zei Diederik Samson al van de Partij van de Arbeid. Ja, dat, dat is de kleinst mogelijke meerderheid die verkiezingen voor de zomer wil. En een hele grote meerderheid wil na de zomer. En hij zag het als een gebaar naar die partij toe om te zeggen van, dan doen we het na de zomer. En Diederik Samson probeert zich vandaag ook een beetje op te stellen als een staatsman. Ja, en is het dan Rutte die zo meteen met een voorstel voor een datum moet komen, waar gestemd over gaat worden? Ja, dat kan natuurlijk altijd vanuit de Kamer komen, maar er wordt natuurlijk wel nadrukkelijk naar de premier gekeken, ja, hij moet toch de leiding nemen. Hij is onze premier weliswaar demissionair, maar goed, hoog in rang hebben we het niet in Den Haag, dus ik ben benieuwd. Goed, Joost, wij komen na vijven bij jou uh, terug meer over het debat. Dat over een kleine tien minuten weer gaat beginnen. Het was in meerdere opzichten een politiek spannende dag. Want Nederland wilde 2 miljard euro ophalen op de kapitaalmarkt. Het geld is nodig om de staatsschuld mee af te dekken. De vrees bestond dat door de val van het kabinet uh, het geld een stuk duurder zou worden. Financieel redacteur André maar André, kost heel het ons land moeite om dat geld... Uh, Mag ik het lospeuteren noemen? Ja, nou ja, nee, dat ging vlot. De opbrengst was ook goed. Ze mikte op anderhalf à 2,5 miljard. Uiteindelijk haalden ze zo'n 2 miljard binnen... Meer zegt de markt dan, vooral voor het lange geld. Maar ja, als je 25 jaar lang je geld moet wegzetten tegen een rente die je uiteindelijk dan vangt van 2,7 procent, dan denk ik ja, dat is wel dat is duur geld om zo te zeggen voor beleggers. Goed voor pensioenfondsen wellicht en andere mensen met een hele lange horizon, maar voor de doorsnee-markt is het een beetje, een beetje erg lang. Maar het is dus gelukt. En mag je dan door de conclusie trekken dat er, dat er kennelijk niet zo heel veel last was van het katshuis en de politiek? Crisis. Nou, dat, dat viel mee. Het was wel spannend. Je merkte gewoon die spanning gisteren natuurlijk al op de markt en dergelijke meer. De obligatiemarkt is ook lang niet zo wild en opgewonden... als bijvoorbeeld de aandelenmarkt of de optiehandel. Maar de druk is wel degelijk groot. En als de rentes oplopen, dan merk je gewoon dat het te maken heeft... met te weinig aanbod, te weinig vraag naar jouw spullen... Nou, en dat is dus een, een gevaarlijk teken. Zeker als je een land bent dat bekend staat als financieel betrouwbaar en veilig. Jarenlang en door de eeuwen heen, om zo te zeggen. En opeens zie je dan je rente oplopen omdat de markt eigenlijk wat twijfels bij jou heeft. Dat, is, uh, dat voelt nooit goed. En die rente loopt misschien na dit Kamerdebat ook wel op. Als je bedenkt dat er echt nog geen zicht is op een, uh, op een serieuze begroting nu. Ja, nou, de markten houden het wel degelijk in de gaten. Hè? We zaten gisteren met die kredietbeoordelaar Moody's die gezegd heeft: we houden Nederland nu wel degelijk uh, scherp in de gaten. En ook Fitch uh, gaat het uh, in, in de maand juni weer doen. Dus nee, die houdt, die houdt daar de vinger aan de Pols. Zeg, hoe groot is onze staatsschuld eigenlijk? Nou, het is 324 miljard. Het is een hele bonte verzameling van uh, allerlei soorten papieren waarmee dat wordt afgedekt. Uh, langlopende, kortlopende staatsleningen, schatkistpapier, uh, uh, ander schuldpapier van een paar maanden tot wel soms wel 30 jaar. Dus en, en, ja, de, die, die hele verzameling die, die, die is goed zeg maar, voor onze schuld van 324 miljard. 324 miljard euro. En ja. is het dan de afgelopen jaren lastiger geworden door de schuldencrisis voor de staat om geld te lenen? Nou, dat klinkt misschien een beetje gek. Je zou denken van wel, eh, want geld is schaars. En dus eh, moet je er duur voor betalen. Maar het omgekeerde wil nu het geval dat door de spanningen die er waren... en de problemen in het zuiden van Europa... onze rente is gedaald, terwijl die van hen is opgelopen. Dus is het eigenlijk de voorbije jaren voor Nederland eigenlijk goedkoper... en makkelijker geworden om geld weg te zetten? Want alle beleggers in Andes, bijvoorbeeld Italiaans of Spaans, papier, die vluchten andere kant op, naar ons toe. En dat is dus gunstiger. En wij zaten daarmee dicht bij Duitsland, hè? bij de rente voor Duitsland. Dat is nu weer een beetje uit elkaar gelopen. En dan raken toch veel mensen opgewonden Nou daarvan. ja, Precies, wij we we zitten altijd dicht bij Duitsland. We hebben natuurlijk altijd aan Duitsland geklits gezeten. En met die boendesbanken gaan ze maar door. Dus wij liepen nooit zoveel uit de pas, een paar tiende van een procent. Want het is slot een ander land, een andere economie, noem maar op. Uh, maar we zagen de laatste dagen vooral die twee uit elkaar lopen. En dat is dan toch een soort breekijzer voor de markt... om daar zeg maar een, een, een, een, een, een wrikijzer tussen te zetten om die twee uit elkaar te spelen. Want het geeft aan dat men de markten blijkbaar meer, veel meer vertrouwen kregen... in Duitsland dan in ons. En dat is gek, is wennen, is moeilijk, is lastig en is ook een, een veegteken. Ja, tot slot de aandelenbeurzen met zware verliezen, de AEX... die rond de 300 punten dobbert. Ja. Ja, gisteren ook uh, volle paniek. Twee, drie, vier procent ging er vanaf op de Europese markten. Uh, vandaag enig herstel, maar heeft weinig om te lijf. Je zou denken misschien koopjesjagers. Maar we blijven ook een beetje zo rond die nul uh, tot een procentje winst draaien. Koopjesjagers blijven weg. Geeft ook aan dat de markten het eigenlijk ook niet goed weten welke kant het nu opgaat. Want die markten die kijken eigenlijk net als de voorbije maanden... eigenlijk over de schouders van de bedrijven en de aandelen heen... richting die obligatiemarkten, richting bijvoorbeeld een katshuis of een Den Haag. Ja, het had erger gekund, maar het viel best mee. Het viel best mee. André Meijnerma, dankjewel. Zo, in het Radio 1-journaal. Pijn voor gevestigde partijen in Den Haag. Er zijn ook kansen voor nieuwkomers, dat zo. De files op de Nederlandse wegen. Edwin Gertsen bij de ANWB. Ja, het verkeer heeft op sommige plaatsen last van onweersbuien... maar het is niet drukker dan normaal. Op dinsdag er staat nu 100 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Os en Ravenstein staat 6 kilometer. De linker is ook dicht. En de langste file staat op de A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Afrit-Briele en Knop het vaanplein 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Nel Ginjaar Maas is afgelopen nacht overleden op Corsica tijdens een vakantie. De VVD-politica was van 1982 tot 1989 staatssecretaris van Onderwijs... in de kabinetten Lubbers 1 en 2. En in die tijd was minister Wim Deetman. Goedemiddag, meneer Deetman. Goedemiddag. God, toen, toen u dat hoorde vanmiddag... was, was er één beeld van uh, mevrouw Ginjaar Maas waar u gelijk aan terugdacht? Geweldig toen ik het hoorde. Uh, ja, ik heb uh, uh, met Nel altijd zowel als Kamerlid als in de beide kabinetten Lubbers uh, ja, uitstekend samengewerkt. Ze was hartelijk, spontaan, trok zich dan van allerlei politieke gevestigde standpunten niets aan. En ze was uh, met hart en ziel betrokken bij het onderwijs. Dat kon je met name merken bij de werkbezoeken. Want wat merkte u dan? Wat, wat zag u bij haar? Direct. Aandacht voor de kinderen. Stimulerend. Uh, uh, als er goede dingen gebeuren, uh, enthousiasmerend. En uh, in de Kamer, als ze terug was, kon ze daar met enthousiasme over vertellen. Maar op het departement heb ik dat vaak ervaren. Ook al was hij van een andere partij. Dat kan soms uh, spanningen opleveren natuurlijk op een departement. Maar zo te horen was dat in dit geval nee. niet zo. We hadden hele moeilijke jaren onder Lubbers 1 en 2 vanwege de bezuinigingen. En uh, ik moet zeggen, de hele periode heb ik uh, met Nel uitstekend samengewerkt. Uh, over alle maatregelen, uh, vooraf overleg. Kijken of we het samen konden trekken. Uh, dat was onder Lubbers 1 ook nog met, ook inmiddels overleden... staatssecretaris van Leijenhorst gedrieën. Uh, en dan gingen we ervoor staan... En ja, op Nel kon je bouwen. En wat heeft zij inhoudelijk voor het onderwijs betekend in die tijd? Nou, ik denk heel veel om, vanwege haar enthousiasme... voor wat er in de school, in de klas gebeurde. Uh, um, nou, um, ze was bijvoorbeeld als staatssecretaris... heeft ze zich ingezet voor het beroepsonderwijs. Ook voor het HAVO-VWO. Uh, ik denk... Uh, dat uh, door haar inzet het vakmaatschappijleer meer betekenis heeft gekregen. En wil ik zeggen, in haar tijd is de aanloop genomen tot wat we thans noemen de ROC's. Het middelbaar beroepsonderwijs destijds, dat was zeer versnipperd. Uh, uh, daar moest een, een, een kwaliteitsslag gemaakt worden. Uh, uh, daar heeft zij onder Lubbers 2 de basis voor gelegd. Ja, als u haar later nadien nog, nog sprak... Hè, ja. is, is ze altijd zeer betrokken gebleven bij, ja. bij de politiek... en ook de ontwikkelingen in haar partij? Ja, eh, eerst betrokken bij het onderwijs. Uh, ze is ook lid geweest van de onderwijsraad daarna. Uh, had ook allerlei functies in dat onderwijs. Ze was denk ik wat afstandelijker ten opzichte van de, haar politieke partij, de VVD. Maar ja, dat is niet ongebruikelijk als je eenmaal actieve functies hebt verlaten. Ja, dat wisselt Wat... nogal. Hè? De een bemoeit zich er heel erg mee, maar zij hield een beetje afstand. Ja, dat... In ieder geval ja, openlijk. Ik, ik geloof dat wij daar ook op dezelfde lijn zaten. Uh, uh, laat ik u een voorbeeld noemen. Wij hebben wel... getrokken, daar hebben we ook nooit enig verschil van mening over gehad... over hoe we in het onderwijs minderheden moesten opvangen. Uh, ja, ze zat binnen de VVD meer in de vooruitstrevende liberale hoek. Uh, en, en, en was ook zeer begaan met, met, met leerlingen die in de problemen zaten. En die steun nodig hadden, extra aandacht nodig hadden. Maar dat kon ik ook breed maatschappelijk merken. Wim Deetman, dank voor uw herinneringen aan Nel Gingarmaas. Graag gedaan. Goedemiddag. En zij is 80 jaar geworden. Gert Hiemstra, 11 voor 5. Kijkend naar jouw radarkaarten kunnen we het land in twee stukken opdelen. Hè? Links waar het droog is en rechts waar het regent. Maar het opmerkelijke, toen we samen naar die animatie zaten te kijken... dat bleef ook zo bijna de hele dag. Ja, dat is ook nu nog steeds zo. Vooral in het westen komen nu buien voor. Ook langs de oostgrens overigens beginnen nu een paar buien binnen te drijven. Maar daartussen in een groot gebied eigenlijk de hele oostelijke, ja, alle oostelijke provincies, daar valt het heel erg mee met de buigheid op dit moment. En jij vindt dat mooi om te zien? Ja, het is een prachtig gezicht, want uh, je ziet als het ware de zon aan het werk. Want uh, de zon die verwarmt de taartoppervlak, toch wel, ondanks dat het niet zo zonnig is, maar er komt toch wel wat zonne, zonnestraling op de bodem. En daardoor ontstaan die buien vooral. En boven zee is niks te zien, boven het IJsselmeer schijnt ook de zon. En precies boven het land ontstaan die buien. En later deze week zien we dan ook buien boven land? Ja, kijk, de, de kans op buien blijft wel bestaan de komende tijd. Maar wat het belangrijkste is de komende dagen... de temperatuur gaat geleidelijk omhoog. Dat gebeurt morgen nog niet, maar na morgen... donderdag hebben we dan een graad of 15, vrijdag een graad of 16. In het weekend kan het zelfs eh, 18 graden worden... misschien op een enkele plaats 20 graden. En dat komt omdat vanuit het zuiden warmere lucht onze kant op komt. En dat is in het voorjaar zo, de warmte moet echt uit het zuiden komen... Nou, de wind gaat uit het zuiden waaien en daar komt dan die warmere lucht uh, vandaan. En als we dan even over de weekend heen springen, Koninginnedag, mooi, mooi, mooie dag voor zover je het nu kan zien... Dat uh, is lastig uh, aan te geven op dit moment, want het is natuurlijk nog ver weg. Uh, temperaturen die zitten dan nog wel boven de 15 graden, dus dat zit wel redelijk goed. Maar ik kan uh, droog weer kan ik niet garanderen. Oké, okay. Komen we later op terug. Gerrit Hiemstra, wat stap met het weer? Want het is tijd om naar Den Haag te gaan. Joost Vullings, uh, de premier, staat klaar om verder te gaan. En ja. zijn tweede helft in te luiden. Ja, hij staat uh, klaar in vak K en die K staat voor kabinet. De fotografen staan nog uh, voor zijn neus. Hij is nog even met zijn telefoon in de weer. Ja, Joost, wat, wat gaat hij zeggen, behalve misschien een verkiezingsdatum? Want volgens mij zijn er niet veel vragen aan hem gesteld. Nee, dat klopt, er zijn weinig vragen aan hem gesteld. Ik denk dat hij nog wat meer inzicht uh, moet geven... in hoe het nou allemaal in het uh, katshuis uh, is, is verlopen. Hoe kijkt hij aan uh, tegen, tegen de breuk? Maar ik denk dat men vooral ook aan hem gaat vragen... Van, ja, hoe uh, moet het wat u betreft verder met 2013 met de begroting? Ik heropende... Nou, laten we heel kort even luisteren gezicht, naar de, de, de eerste zinnen van de demissionair premier Rutte. De Kamerleden zitten nog niet allemaal, dus hij wacht nog eventjes. Ja, en, en Joost, naast hem zit al een hele middag Maxime Verhagen. Gaat hij ook nog wat doen? Of steunt hij hem alleen moreel en een beetje lachen af en toe, zag ik zeggen? Ja, nou dat is eigenlijk een hele goede vraag. Uh, hij zit er wel als vicepremier. Ik heb niemand hem een vraag horen stellen, maar wie weet voelt hij toch nog wel de behoefte om ook verantwoording uh, af te leggen. Maar dat moeten we eigenlijk even afwachten, zo meteen of na premier Rutte ook Maxime Verhagen uh -huh. nog het woord gaat nemen. Ja, want ze zaten af en toe lekker met hun telefoontjes te spelen, zag ik. Ja, dat naast is uh, dat, het. luisteren dat naar de kamer. Is, denk dat is de hobby van iedere politicus. Uh, Oké, okay. ik ja. dat we nog even moeten wachten tot ook. Ok in het vak van het CDA. Uh, het vak van het CDA, je hoort het uh, Gerdy Verbeet zeggen... daar is het kennelijk nog wat onrustig. Kan ik me ook voorstellen, hebben we nog geen leider. Dus, uh, <lacht> oh, yeah. je wou zeggen, zijn ze nu een <lacht> beetje aan het kiezen. Als je kijkt naar Van Haarsma Buma hè, in, de, in de eerste termijn... Was hij zich daar aan het manifesteren als, uh, als nieuwe kandidaat? Ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik eigenlijk het meest opvallend vond... dat hij uh, in zijn betoog... hij, hij haalde wel hard uit naar... We komen later op terug, Joost. Ja, ja, ja eerst de de Kamer vier punten naar voren willen brengen. In de eerste plaats wil ik ingaan op een aantal opmerkingen... die zijn gemaakt over de afwijkingen van het Stabiliteitspact. De zogenaamde 3 grens En laat ik meteen erbij zeggen dat die 3 grens vooral van belang is in mijn ogen... om ervoor te zorgen dat we hier in Nederland... de begroting op orde hebben. Maar er is natuurlijk een reden waarom we dat doen. Uh, en die heeft ook wel te maken natuurlijk... met de formele feitelijke vastleggingen in Brussel. Al is dat niet de primaire inspiratiebron voor dit Bechter, wat mag de minister-president niet even zijn... Nou, voorzitter, dat vind ik, ik... Ik maak daar toch bezwaar tegen. We hebben hier een verantwoordingsdag... een verantwoordingsdebat... over een kabinet waar de van de steun ontvallen is. En ik wil heel graag zo snel mogelijk naar de actualiteit van de begroting. Maar er zijn ook vragen aan de premier gesteld... over de verantwoording die hij dient af te leggen... over zijn keus voor deze gedoogpartner. en wat er nu de afgelopen weken mis is gegaan. En ik nodig de premier uit om daarna met ons in debat te gaan... over 3% en allemaal andere zaken. Maar ik heb de premier onder andere gevraagd... om ook hier verantwoording af te leggen. punt is duidelijk. Mevrouw. Voorzitter, geen enkele fractievoorzitter heeft dat gevraagd. Uh, ik vind het prima als de heer Pechtel dat nu vraagt... Maar tot nu toe heb ik dat geen enkel betoog gehoord. Ik heb wel heel veel commentaar gehoord op het vorige kabinet... en de vorige politieke samenwerking, maar geen enkele concrete vraag. Ik heb een verklaring afgelegd aan het begin van het debat. Daarin heb ik precies geschetst wat er is gebeurd in de zeven weken katshuis... en waarom de onderhandelingen uiteindelijk niet zijn afgerond met een succesvol resultaat. Maar ik meende daarmee ook de verantwoording te hebben afgelegd. Meneer Pechtocht. Nou, voorzitter, dat is dan een iets te lakonieke houding... wat mij betreft van de minister-president. Ik heb geschetst waarom mijn fractie al in oktober 2010 aangaf... dit een onzalig idee te vinden. Ik heb geschetst hoe wij ons gedragen hebben die afgelopen anderhalf jaar. Ik heb aangegeven wie hier nou, om een uitdrukking van de premier zelf te gebruiken... zijn vingers bij aflikt. Dat is de centrale vraag over de totale verantwoording van uw politieke keus. Voor verkiezingen, na verkiezingen en de afgelopen anderhalf jaar. Voorzitter, de urgentie dwingt ook deze demissionaire minister-president... om hier enkele woorden aan te spanderen. De minister-president. Ja, voorzitter, ik meen dat gedaan te hebben bij de introductie. De heer Pechtold vindt dat onvoldoende. Dus ik zal uiteraard proberen hem nog verder te bedienen. Dan ga ik terug naar uh, de verkiezingsuitslag van 2010. Ik heb toen gezegd tegen de achtergrond van die verkiezingsuitslag... die de VVD, de kleinste grootste partij in heel West-Europa maakte... en de kleinste grootste partij in ooit in de Nederlandse geschiedenis... maar ons wel de eer gaf het voortouw te nemen in de formatie... Euh, heb ik gezegd dat gegeven het feit dat de PVV, een nieuwkant politieke toneel... met 24 zetels, naar 24 zetels was gestegen, van 9 naar 24 zetels... dat dat rechtvaardigde, dat als die partij bereid was om verantwoordelijkheid te dragen... om er ook serieus naar te kijken... En gegeven die uitslag het voor de hand lag om in de instantie te kijken naar een kabinet bestaande uit VVD, CDA en PVV. Vervolgens is er een hele formatie geweest waarin aanvankelijk die combinatie niet bespreekbaar was. En toen hebben we heel serieuze pogingen gedaan, ook als VVD, om te kijken of er een kabinet te vormen was van Partij van Arbeid, VVD met D66 en GroenLinks. Uh, daar is 2,5 week goed over vergaderd. Uh, eerste week zag er ook perspectief in. Eind tweede week was dat perspectief weg. En begin van de derde week hebben we met elkaar geconstateerd... althans de leider van de Partij van Arbeid en ikzelf als leider van de VVD... dat er voor Paars Plus geen niet voldoende potentie was op dat moment. Uh, toen is er opnieuw beraad geweest. Toen is er nog gekeken ook naar mogelijkheden van een middenkabinet. Er is gekeken naar een kabinet bestaande uit de partijen CDA VVD... met GroenLinks, ChristenUnie en D66. En uiteindelijk is er gevraagd door toen informateur Lubbers... om te onderzoeken de mogelijkheden van een kabinet bestaande uit CDA en VVD... met gedoogsteun van de PVV. Die onderhandelingen hebben tot goed resultaat geleid. Uh, ik heb steeds gezegd uh, dat de PVV een betrouwbare partner is. Men heeft zich altijd aan de afspraken gehouden... Uh, wat ik uiteraard zeer betreur, is dat afgelopen zondag, nadat wij zeven weken hadden onderhandeld, of zaterdag excuus, nadat wij zeven weken hadden onderhandeld en uh, de heer Wilders en mevrouw Agema uh, voor hun verantwoording hadden genomen, alle resultaten die er lagen, dat op het laatste moment, terwijl er nog alle mogelijkheden waren om het eens te worden over vraagstukken rondom economische groei en koopkracht, dat toch blijkbaar mentaal een besluit was genomen door de PVV-top om de onderhandelingen. Uh, uh, uh, af te breken. Ik neem daar de volledige verantwoordelijkheid voor. Natuurlijk, zijn er verzachtende omstandigheden... aan nou de opstelling van de PVV, maar die omhandelingen vonden plaats... onder mijn leiding. Dit kabinet staat onder mijn leiding... en ook deze politieke samenwerking stond onder mijn leiding. Dus als dat niet lukt, is dat in de eerste plaats... de voorzitter mijn verantwoordelijkheid. Ik heb willens en wetens dit gedaan, omdat ik gegeven de verkiezingsuitslag... en het feit dat andere combinaties niet te vormen waren... en dit ook onze eerste voorkeur was steeds gezegd dat dit een kabinet was moeten moest komen. En als de heer tot vraagt wie zijn vingers bij dat kabinet kon aflikken... dat is iedereen in Nederland, voorzitter, die het van belang vindt... dat het land veiliger wordt, dat het land de financiën op orde brengt... dat het land ervoor zorgt dat er voldoende banen bijkomen dat er in het land een perspectief is voor mensen... en ik vind het doodzonde dat het niet is gelukt... om het goede werk ook tot een goed einde te brengen. Ja, Alexander Pechtold van D66... die toch nog wel eventjes van de premier wilde weten... heeft hij nu eigenlijk geen spijt van de keuze voor de PVV... destijds in de formatie. Die vraag is ook gesteld aan Sibrand van Haarsma-Buma van het CDA... en fractievoorzitter Stef Blok van de VVD. Maar daar hebben ze allemaal geen spijt van. Het ging eigenlijk goed tot afgelopen week zaterdag. En tot die tijd hebben we eigenlijk heerlijk samengewerkt. En de blik vooruit komt de heren goed uit. Want ze hebben natuurlijk geen zin om al te veel terug te kijken... naar een avontuur dat mislukt is. Joost, na vijven meer over het Kamerdebat. We zijn zo terug. Tot zo. Welk uitzendbureau heeft deze zomer duizenden vakantiekrachten aan het werk? Denkblauw.